Met het de brandweer in Brabant heeft door een tekort aan bluswater... moeite met het bestrijden van de brand op de Strabrechtse Heide bij Mierlo. De vuurzee heeft zeker 150 hectare natuurgebied verwoest. Ruim 200 brandvillieden uit de wijde omgeving zijn ingezet... net als een transporthelikopter van de luchtmacht. Die haalt met een grote waterzak water uit het kanaal de zuid willemsvaart Het scheepvaartverkeer ligt daardoor stil... Ook de snelweg A67 is tussen Gelderop en Zomeren in beide richtingen afgesloten. Dat gaat nog zeker de hele nacht duren. Bewoners van zeven huizen aan de rand van de Strabrechtse Heide zijn uit voorzorg geëvacueerd. De brandweer in Brabant verwacht nog tot zeker morgen vroeg bezig te zijn met blussen. In veel plaatsen in het land zijn na de wedstrijd van Oranje spontane volksfeesten uitgebroken. Op wat kleine incidenten naspreekt de politie van een gemoedelijke sfeer. De wedstrijd van Oranje tegen Brazilië werd in veel steden buiten op grote schermen uitgezonden. Museumplein in Amsterdam stond bomvol. En op het Hofplein in Rotterdam doken supporters van Vreugde de Vijver in. Voetballiefhebbers in het centrum van Nijmegen hadden pech. Kwartier voor het einde van de wedstrijd viel de stroom uit. Gingen alle tv-schermen op zwart. Pas lang nadat de wedstrijd was afgelopen werd de stroom hersteld. De 2-1-overwinning van Nederland wordt ook in Suriname en op de antillen uitbundig gevierd, hoewel daar ook veel rouwende Brazilië-fans zijn. Van de elf mensen die Amerika zouden hebben gespioneerd voor Rusland hebben er inmiddels drie bekend. Gisteren gaf een man toe dat hij een Russische spion is en vandaag bekenden een man en een vrouw dat ze onder schuilnamen in Amerika woonden. Ze leefden als echtpaar met twee jonge kinderen in Arlington in Virginia. Het weer: toenemende kans op een onweersbui in het westen. Morgen ook in de rest van het land. Al dan ook nog kans op windstoten en hagel. Temperatuur in het westen 22 graden. In het oosten 30 graden morgen. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon zee, zee, Zandvoort en zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu, zie het. En hij staat er helemaal klaar voor. En over wie hebben we dan? The one and only DJ Dion zit Niet in het oranje, maar helemaal voorbereid. In het wit. Want hij gaat naar Sensation White. Witte schoenen. Zwart shirt. Of toch niet? Het komende uur, helemaal voor jou. In de mix. Non-stop in de mix. Dit is See It Met speciaal voor jou. Dion Sidney. We'll al voor. dit is See It. Met Behind the Wheels of Steel. The one and only DJ Dion Cindy. Ik hoop dat hij nog wat energie overlaat. Voor morgen. Want ja, dan gaat hij kijken. Naar de Swedish House Mafia te vinden op Sensation White. En is dat nou toevallig? Swedish House Mafia vs. Marvin Gaye time with DJ Dion Sidney. Tot 11 uur in de mix. gevolgd door een heel uur lang, DJ JK. So stay tuned. All party people. This is the one and only DJ Dion Sidney. Make some noise.